Goedemorgen, ik ben Nielke Teertra en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt een parlementaire enquête naar de toeslagenaffaire. Bij die affaire zei de Belastingdienst tegen duizenden ouders dat ze fraudeerden. Dat bleek niet te kloppen, maar toen zaten veel van hen al diep in de problemen. De Tweede Kamer vindt dat zo erg dat er een parlementaire enquête komt. Dat is een zwaar middel om dingen heel goed te onderzoeken. Een commissie gaat bijvoorbeeld kijken wat de Kamer zelf met die affaire te maken heeft, zegt verslaggever Wilco Ban. Inmiddels leeft toch wel het gevoel dat de Kamer misschien zelf ook wel schuldig is aan die toeslagenaffaire... door in de wetgeving, als het gaat om fraude, te zijn doorgeschoten in het verleden. Nou, en dat alles moet dus die enquêtecommissie uh, gaan onderzoeken. Begin dit jaar viel het kabinet al vanwege het drama van de kinderopvangtoeslag. Maar dat vindt de Tweede Kamer nog niet genoeg. De politici willen dat er echt heel goed wordt onderzocht wat er allemaal misging. Ook vandaag gereden lang niet alle treinen. DnS zet vooral sprinters in. Op sommige plekken rijdt er een intercity. Dat komt door de kou. Veel treinen moeten worden onderhouden. En reserveterreinen staan niet altijd op de goede plek. Check dus even de reisplanner voordat je naar het station fietst. De Oscars worden dit jaar op verschillende plekken uitgereikt. Normaal wordt er voor die belangrijke filmprijzen... een grote awardshow in Hollywood georganiseerd. Maar dat zit er even niet in. Hoe die show er op 25 april precies uitziet... en waar er allemaal beeldjes worden uitgedeeld... maakt de organisatie later bekend. Justin Bieber gaat het allereerste grote TikTok-concert geven. Op Valentijnsdag zingt hij live alle 13 tracks van zijn album Journals uit 2013. Staat onder andere deze Valentijnskraker op. Het concert is door het tijdverschil voor ons op een lastig tijdstip te zien... begint in de nacht van zonnig op maandag om 3 uur. Het weer, flink wat zon vandaag, 0 tot min 3 graden. De komende nacht wordt het ongeveer min 14. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de N403 Loene Hilversum. In beide richtingen bij Loosdrecht is de vertraging vijf minuten. Tot zover de verkeersinformatie...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 Zin in ZFM. ZFM. Met nu in Zandvoortse Zaken. Ja, welkom in het tweede uur. En straks laat we uitgoeden, Debbie. Every morning when I wake up. I realize I'm all on my own. Working hard day and night. I'd like to take some time to unwind. A child. Stefan Morrison. Ja, het is gewoon een, een Nederlands artiest uit Amsterdam. En uh, ja, ik vind het echt briljante muziek. Heel, heel gezellig en heel vrolijk. Ik zit me altijd wel te bedenken dat heel veel van jullie zitten natuurlijk gewoon rustig thuis te werken. En die uh, blaas ik misschien wel weer even helemaal weg uh, met al deze nummers. Komt ook rustige muziek, komt ook rustige muziek. Hey, uh, welkom in de tweede uur. Mijn naam is Jan Willem en dit is uh, ZFM Dromenzee. En we hebben weer een uh, heel vol uur. En uh, na het volgende nummer gaan we uitgebreid praten met, uh, met Debbie van Leeuwen. En gaat zij eigenlijk vertellen hoe zij haar yogadroom heeft uitgebouwd tot wat het vandaag de dag is. Dus uh, hopelijk weer een inspirerend verhaal. En, uh, en uh, sowieso altijd wel goed om over yoga te praten in de tijd dat... Nou, ik weet niet hoe het bij jullie is. Maar uh, ja, dat thuis zitten, zeg maar, met z'n allen. Hoe lief we elkaar ook allemaal vinden. Dat hakt er soms toch wel een beetje in. Dus een beetje ontspanning af en toe is helemaal niet zo gek. Maar goed, daar, uh, daarover dus straks uh, veel meer. En uh, we hebben straks nog het uitgebreide uh, weerbericht. En we gaan even door het nieuws van Zandvoort heen voor de komende tijd. En Haarlem ook wel een beetje. Dus uh, nou, laten we maar snel beginnen. Dit is uh, Anders Peek met uh, Tins. I've been aan kind of cooped up, cooped up. I'm trying to Hey, well, you got the roof off, roof off. You know it never rains, here yeah. Hey, you ain't got a flash when you're taking your picture. You ain't got a draw no extra to retention. Papa Rots, you want to wanna shoot ya, shoot ya. Niggas, time for less out here. Yeah. I've been in my bag and wait. tryna throw a bag in the safe. You can touch your erasing base. Baby, man, I some baby nicks. Niggas, time for less out here. Yeah. Do what I gotta do, bruh, do bruh. Get up on my wrist. I'm round open I need this when you're lost, I need I can't be playing down there. With bag that you're not with. Your I need tense. Wayn't lost I need tense. with the cameras. Fish 10 down on the passenger, bitch. I'm Kendrick Lamar. Respect me from afar. I was made in this image. You call me a god. Everybody in attendance, I'm about to perform. Everybody get offended by the shit I got on. Like, can you buy that nigga na hundred horse? Can you drive that nigga a G5? Can you fly that nigga? I need 10. So I can look at the snakes and poses. I need 10. Cause by my head, is nine disclosure. I need 10. So I can live with a peace of mind. Without niggas taking a peace of mind and peace be still, and I do fine. So fuck a fix a ticket. You pull me over and might see one of your bitches. I'm running on my open street. I need tins. with Windows, I need Windows 10, I can't be flying down. I one. with the bag you're in my foot. I need tins. with Windows 10, I need know I You know I like a presidential. Yeah. Stretch that's a limo. Oh, pull it up and let me get behind ya. Where we going now to know. Of ...vol met mooie verhalen. Iedere week gaan we in Dromenzee op zoek naar mensen die hun droom hebben waargemaakt... ...of druk bezig zijn om dit te doen. En hun verhalen kunnen voor jou misschien net even de inspiratie zijn... ...om ook zelf je grote droom achterna te gaan. En deze week spreken we met Debbie van Leeuwen. Ze was al jaren naast haar werk als marketing-expert en fotograaf bezig met yoga... En in de tijd dat voor heel veel mensen eigenlijk de balans ver te zoeken is... door de bizarre tijden waar we nu in leven... en is het geweldig dat ze nu ook heel veel andere mensen kan helpen met online yoga lessen. Nou, daar gaan we over praten. Goedemorgen, Debbie. Welkom bij DromenZee. Dankjewel, Jan-Willem. Leuk dat je me hebt uitgenodigd. Het was yoga even altijd al, altijd al je grote droom. Ben je er altijd mee bezig geweest? Uh, nee, want ik wist vroeger toen ik klein was niet eens dat yoga stond. <laughs> dus, maar ik heb wel altijd een, een hang gehad naar voor een groep staan en uh, dingen vertellen. En uh, uh, als klein meisje deed ik heel veel playback shows en dan wilde ik altijd een choreografie doen. En als liefste ook wel de liedzangeres zijn. <laughs> dus ik denk dat dat er altijd wel een beetje in heeft gezeten. Toen ik die opleiding ging doen uh, werd ons eigenlijk ook meteen gevraagd wil je, uh, wil je teacher worden ja of nee. Toen wist ik wel meteen ja. Ja, ik denk dat wij, dat, dat misschien nog onze luisteraars dat helemaal niet zo weten. Het heeft nogal wat voeten in de aarde hè, om yoga-leraar te worden. Nee, je kan niet even een online cursus volgen. Ik heb er dan gekozen voor een korte versie van zes weken. En die heb ik nou ja, bijna dagelijks op één dag na gedaan... En dat is dan 200 uur. Uh, daarna mag je nog een keer 300 uur doen. Dan wordt het 500 bij elkaar. En zo ga je iedere keer door en krijg je meer uh, aggregatering. Het is, het is intens, maar wel, ook wel, voor mij was dat ook wel heel nodig om dat zo uh, meteen pas erin te springen. Vraagt het, een, vraagt het een bepaalde levensstijl van je of niet? Ja, ik heb er wel dingen voor gelaten. Ik, op een gegeven moment had ik een relatie, en, um, en nou, dan, ga je, dan ga je zo schipperen van. Uh, in het weekend ben ik niet in Amsterdam, of ben ik niet waar ik met hem was, maar in Amsterdam, want dan geef ik les. Ik merk ook dat ik nu um, uh, voornamelijk veel lesgeef s'avonds. Dus het, er is ook zo'n grapje in de yoga uh, juffen, meester, wereld, van uh, yes, weekend. Oh nee, shit, ik ben yoga-leraar of je heel anders gaat leven meestal is het um, uh, het is juist leuk want je leert allerlei dingen over jezelf, je leert niet alleen iets over hoe werkt mijn lichaam of hoe werkt mijn ademhaling of hoe kan ik mijn, mijn mind een beetje uitzetten maar je merkt ook dat hey, als ik dit drink of dat eet voel ik me beter of als ik eerder naar bed ga of, je, je gaat gewoon anders met dingen om, het is eigenlijk normaal vind ik ja. Hey, en je had het net al over dat, dat je ja, op dit moment natuurlijk heel veel uh, online les geeft. En um, ik denk dat yoga is voor heel veel mensen heel intiem en, en rustig. En hoe krijg je dat dan toch voor elkaar via een webcam? En, en die laptop die mensen volgens mij op dit moment het liefst uit het raam willen gooien. Omdat ze de hele dag in, in team meetings en zoom meetings zitten. Hoe creëer je dan ja. toch die juiste sfeer? Ja, dit is wel grappig. Want dat merk ik nu. Uh, weet je, vorig jaar februari, maart was het nog heel nieuw. En iedereen stond er bovenop. En ik merk dat mensen nu wat sneller afhaken. Uh, omdat je de hele tijd achter je laptop zit. Ik bedoel, ik merk het zelf ook. Um, maar, en ik vind... Ik weet niet of je, hoe je dat zelf vindt... Maar ik vind het, het beeld bellen... Of dat nou op je laptop is, op je telefoon... Dat is al best wel intiem. En dan zit je al... Je zit in iemands huiskamer. Of in iemands... Ja, soort van zonne. Ze zitten in een uh, andere auto... Dan dat je ze normaal ziet. Um, ja, en ik denk dat het dan verder vooral te maken heeft met de dingen die ik hopelijk zeg... die goed aankomen op de ruimte die ik geef over hoe het er wel of niet uit moet zien. Um, ik laat zelf ook wel van wat van mezelf zien. Ik laat mijn huis uh, af en toe zien iets heel anders dan mezelf. Maar ik bedoel, ik, ik maak mezelf ook niet mooier voor de camera. Want uh, weet je, als ik hier nog een bubbel heb of een, uh, iets in mijn gezicht of whatever, ja, dat, dat zie je ook. Dus het is wat dat betreft hetzelfde als in de studio. En ik geef mensen altijd de, de optie, als je het niet wil, dan moet je je camera gewoon uitzetten. Ik, ik moest er net een beetje lachen toen je begon met de vraag, want ik dacht of je gaat spiritueel zeggen <laughs> of stigma. Um, en dat snap ik wel, want dat hangt er natuurlijk altijd nog een beetje overheen, dat wat grijze geitenbollenshoek-achtige image. Um, maar het is het zo ontzettend niet, want het is echt niet heel veel anders dan hardlopen of wielrennen. Ik bedoel, je komt, je komt jezelf echt tegen. Want je doet alles met je eigen lichaamsgewicht. Um, en ik zeg ook al, ook zelf, maak ik ook wel denk ik grapjes dat ik um, over hamstrings. Weet je, Nederlanders hebben volgens mij echt een van de kortste hamstrings van de wereld. Met z'n allen, omdat we zoveel fietsen. Ja. Dat merkte ik tijdens mijn opleiding in New York dat er was één ander Nederlands meisje. En bijna iedereen kon uh, nou, een soort van plat voor overbuigen. En wij hadden daar echt wel moeite mee. <tie> dat ik tegen haar komt zoveel ja, precies. precies. En het is ook uh, yoga is niet super serieus. De, ik zeg altijd, dus aan het begin van de les drie dingen. Heel goed luisteren naar je lichaam. Je lichaam die spreekt harder dan je hoofd. Hè? Die vertelt je precies waar je bent. Uh, twee, nooit stoppen met ademen. En drie, blijven lachen. Want het is maar yoga. Ja. Het is niet een wedstrijd. Je zou het ook stretchen kunnen noemen. Maar yoga is echt aanzienlijk leuker dan dat. Uh... Ja, maar dat, maar, dat is het, maar dat is het. Soms zeggen mensen dat ook tegen ja. mij, hè? van bedankt voor de fijne stretch. Dan denk ik, ja, nou fantastisch. Ja. Als het dat is voor jou, uh, maak maakt me heel blij. En weet je wat wel grappig is, nou, Willem? De meeste reacties die ik vooral vanuit bedrijven krijg, zijn eigenlijk altijd van mannen. Ja. Die mij dan mailen en zeggen, wauw, ik wist niet dat ik die en die, die spieren had en dat ik daar dit en dit mee kon. Of dat ik ze onafhankelijk van elkaar kon bewegen. Ja. Ik had nooit gedacht dat, dat ik dat met yoga kon doen. Ja. Um, ja, weet je, dan ben ik gewoon drie dagen uh, een soort uh, ecstasy genomen. Ja. Dan word ik super blij van. <laughs> goed. Zo nog even verder met, uh, met Debbie. En ik had natuurlijk ook gevraagd, welk nummer wil je horen? En dat, uh, nou, ze heeft er eentje meegenomen. Kings of Tomorrow, finally. En uh, na dat nummer praten we nog even verder met Debbie over haar droom. vervullen met over gaan praten, want ik vind dat super boeiend. Maar ik, wil, uh, uh, maar ik wil ik ga toch even terug naar jouw droom, hè, om dit waar te maken. Um, uh, je, ja. je geeft nu heel veel bedrijven, uh, geef je les heel veel mensen, heel veel collega's van elkaar. Nou, niet, nog niet superveel hoor, dus als er bedrijven zijn die het ook willen, <laughs> ja, dan kunnen ze zich wel. En hangt jou, um, en dat klinkt misschien een beetje gek, maar hangt jouw succes nu dan uh, hangt het af van, van corona of denk je dat het nu ook wel... Zie je echt wel dat er iets veranderd is bij mensen? Nee, het is, uh, um, het is grappig dat je dat zo vraagt. Want ik zie het echt al, al tweeledig. Ik had een idee, was ik helemaal klaar mee. Ik had de, nou, de business case niet voor mezelf uitgeschreven. Maar gewoon heel goed op mijn netvlies. Dit ga ik doen. Um, want ik wil namelijk... En yo gegeven bij bedrijven en mensen nog iets meer geven. En ik merk dat je eerst... Uh, nou ja, waar je al op terugkomt, hè, dat intieme of dat vertrouwen. Mensen moeten eerst weten, hey, wie is zij? Wat is dat yoga? Is dat wat voor mij? Word ik er blij van. En ik merk dat mensen zo vaak uh, dan nog even willen blijven... en dan wat willen vragen of mensen komen bij die freelance klussen naar me toe... en dan uh, kijken, hey, uh, jij doet toch yoga? Ik uh, heb heel erg uh, last van dit of dit. Heb je een tip? Nou, dus voordat je het weet ben je aan het bekijken wat ze, wat ze zouden kunnen doen. Um, toen dacht ik, daar ga ik gewoon uh, een combi van maken. Ik ga dat bij bedrijven brengen. Um, en dus die website. Ik was met twee vrienden uit eten en ik was het aan het vertellen. En we gaan nu een domein voor jou uh, kopen. We hebben ook de plekken gedaan en uh, we gaan een website opzetten. Toen kwam corona. Toen dacht ik, pff, no time to waste. Ik koop een Zoom professional account. Ik moet kijken, moet ik uh, een microfoon kopen. Uh, licht, dat moet ik allemaal hebben. Um, en toen um, is het eigenlijk nou ja, uit nood een beetje meer naar online ge geshift. En wat het goede daarvan is, is dat het misschien wat leeft, uh, is, laagdrempeliger is voor nee. bedrijven. Dat ze denken, nou weet je, we proberen het gewoon een paar keer online en dan zien we of het wat is. Um, maar eigenlijk is mijn droom dat ik naar bedrijven toe ga. Ja. En dat ik daar dan bijvoorbeeld de hele dag ben. Dat ik iedere week kom en uh, lesgeef. En dan daarna nog gesprekken met mensen kan hebben. Ja, ja en, dat, en dat is nu even op een laag pitje. Dus het is, ja. Weet je, ik denk dat het voor heel veel uh, ondernemers. Als ik, ik, oh ja, ben ik denk ik eigenlijk ook. Uh, maar zo is dat je, je bent gewoon heet hele tijd nu aan het kijken naar wat kan ik wel doen. En hoe kan ik dat doen. En hoe kan ik het op de makkelijkste manier voor mezelf, maar ook voor andere mensen doen. Ja, precies. Dat is wel een mooi bruggetje naar, naar eigenlijk de laatste vraag die ik jou wilde stellen. Wat, wat is nou jouw tip voor, voor onze luisteraar die zelf toch net niet die stap durven te zetten? Wat, wat zou jij hun als tip willen geven om hun eigen droom waar te kunnen maken? Ik denk dat ik nu, nou wat zal ik verdienen? Een tiende van wat ik ooit verdien En dan moet ik er wel bij zeggen dat ik in de jaren dat ik heb gefreelanced... Um, um, wel goed heb gespaard. Ik heb afgelopen maand... Ik heb nog nooit in mijn leven zo weinig verdiend. Um, maar ik heb, ben wel heel erg rijk in tijd. En ik heb dus heel veel tijd om na te denken... en dingen gewoon te proberen. En ik denk dat het, dat het ook een beetje in mijn karakter uh, zit. Uh, gewoon niet wachten, ik ga het gewoon doen. Ik, ik, ik was bezig een les te geven in de studio. Ik was klaar en de CEO van de studio die kwam binnenlopen, hij zei, we moeten nu sluiten want er is net een persconferentie geweest, et cetera, et cetera. Ik kwam thuis en ik dacht, maar dit gaat mij niet gebeuren. Ik ga meteen kijken wat ik kan doen. Um, dus ik heb een Zoom-account uh, uh, gekocht. Ik heb uh, gekeken welke microfoon moet kopen. Op, meteen gedaan, investering, ja... Inderdaad, maar ik heb het wel van allemaal gedaan en dan gewoon beginnen. Ik vertrouw op mezelf, want ik weet dat ik het leuk vind om dit te doen. En of ik dit nou live doe of via een camera, volgens mij komt het hetzelfde over. Probeer het gewoon en dan merk je vanzelf of je het leuk vindt. En volgens mij als je iets leuk vindt, als je er energie van krijgt, dan ja, ik, ik kan niet anders uh, het vertalen dan ik liep op het strand. Ik weet nog heel goed. Ik had had mijn eerste lessen gedaan. Ik liep over het strand en ik keek naar de wolken. En toen kwam de zon zonde achterlangs. En dacht ik, fuck, wat is het goed dat ik nu leef. Want ik doe precies wat ik wil. En ik ga echt als een soort... En dat is natuurlijk niet de hele tijd zo. Maar doe het gewoon. Ja. Hey, heel ja. erg bedankt, ja. uh, Debbie. En als, uh, als mensen ja, dus uh, meer willen zien... Dan kunnen ze op... Nou, die website die komt eraan. Maar op uh, Instagram ja, ja, hem, kunnen ze... Ja, hij is ja. in principe hetzelfde als de, als de Instagram, dus Live Lighter en L. Ja, hartstikke goed. Hé, hey, dankjewel, dankjewel voor je tijd. C -A -C -A ja, dat was Debbie van Leeuwen van Live Lighter. Met een prachtig verhaal over, uh, over haar yogadroom. En uh, ja, wil je nou zelf ook vertellen over, jou, uh, over jouw dromenverhaal hier in Dromenzee? Stuur me dan even een berichtje via Instagram op uh, ZFM Live, is een Live. streepje Laagstreepje Droom in Zee. En wie weet, zit jij hier dan volgende week wel in de studio of aan de telefoon... en uh, praten we over jouw mooie droom. Dit is Adele. He won't go. Someday I'll be better without you But they don't know you like I do Or release the sides of I knew I can't play this time It drags on hands, I lose my mind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 Uh, laten we eens even kijken wat er allemaal in het nieuws is op dit moment. Nou, uh, laten we eens beginnen met een leuk nieuwsje. Haarlem krijgt een heuse Jeux de boelbaan. baan. Uh, dit is uh, het, bedrijf, uh, het horecabedrijf Mooie Boel. Boel, En uh, die uh, hebben al uh, banen in, uh, in Amsterdam en in Delft en Den Haag en Rotterdam, geloof ik, uit mijn hoofd. En ze wilden al heel lang ook in, um, in, uh, in Haarlem starten. En nu moet ik even kijken waar het ook weer precies is. Volgens mij is het naast het station... Uh, en uh, daar, daar krijg je dus zes binnenbanen en twee buitenbanen. En ze zeggen, ja, het is voor mensen die wat willen doen tijdens het, uh, tijdens het borrelen. Nou, dat uh, klinkt heel erg goed. En ze hopen allemaal, als het allemaal natuurlijk uh, mag en uh, mee zit met, uh, met corona... dan hopen ze in de zomer open te gaan. Hé, hey, ander goed nieuws... Uh, de gemeente, de, de, alle gemeentes in de regio Zuid-Kennemerland, uh, dus Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemsteden en Zandvoort, hebben samen een woonakkoord Nou, En waarom is dat nou belangrijk? Nou, eigenlijk zijn ze samen aan het kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat er dus goed gewoond kan blijven worden in, uh, hier in de regio, en dat het dus ook betekent dat er een goed aanbod is van uh, ja, allerlei soorten woningen, dus ook goedkope starterswoningen, wat natuurlijk in Zandvoort nog best wel eens een probleem is voor jongeren. om uh, ergens uh, een plekje te kunnen vinden. Hé, hey, we kijken straks nog eventjes uh, uitgebreid naar het weer. Maar um, ja, het is toch wel een cadeautje hè, op dit moment. Met die, uh, die witte wereld. En uh, we moeten er heel erg van genieten. En dat zingt uh, Luther Vandross ook. The best things in life are free. Dit is Luther Vandross en Janet Jackson. Boy, will you look at me? You're just mad by my clever I got to be kidding me To get that I'm back on that clever I don't mean to disagree I'm sorry, can't buy my kisses Open your eyes and see True love comes for free I'm keeping my heart open And hoping you won't stab me in it Cause I've been in love before And when I had to pay I did it I'll lose my sanity Trying to measure your The best things in life are free. En dat is ook zo, ja, als je nu om je heen kijkt... en waar we natuurlijk allemaal mogen wonen hier in het prachtige Zandvoort. Ja, het is uh, echt een feest. Hé, hey, um, wat ook een feest is... is vanavond een nieuwe Alternative FM. Jaap Koper die, uh, die verzamelt elke week weer echt ja, de, de meest prachtige nummers uit, uh, uit Nederland. En uh, één keer in de maand ook echt specifiek alleen maar uit Noord-Holland. Maar vanavond is het een reguliere uitzending... Um, en uh, dan heeft hij tussen 8 en 10 hoor je de meest ja, mooie alternative FM-nummers uh, bij hem. En je kunt altijd op zijn uh, Facebookpagina... kun je alvast even kijken wat er allemaal gedraaid wordt... en wie die allemaal spreekt. Dus uh, ga dat zeker luisteren. En uh, voor de rest natuurlijk vandaag op, uh, op ZFM... lekker veel muziek. Dus uh, om je een beetje door je werkdag heen te helpen. Of wat je ook aan het doen bent. En uh, ook daarover gesproken. Ik heb net al eventjes op, uh, op uh, de Instagram van ZFM live Dromenzee. al even de foto's neergezet van uh, het, uh, het ijsbeeld voor het gemeentehuis. Wat vanochtend uh, onder toeziend oog van uh, onze cultuurwethouder Gert-Jan Bluis... Uh, is... Uh, ja... Gemaakt eigenlijk, hè? Het moest nat gemaakt worden. zodat er een ijslaag op zou worden ontstaan. Ja, en het is, ik moet wel zeggen. het is heel zonnig. Dus ik denk dat het nog best een uitdaging is. Maar ja, wie weet. We gaan het. Uh, we houden het in de gaten. Want ze zouden er gedurende dag de dag. elke keer wel weer nieuwe uh, waterlaagjes op aanbrengen. zodat het echt een, uh, een, een. echt ijsbeeld zou worden. Dus dat is wel hartstikke leuk. En uh, we gaan het zeker. we gaan het zeker bekijken. En we kijken zo ook nog eventjes vooruit. naar het, uh, het weerbericht. voor de komende dagen. Blijft het lekker koud? Kunnen we nog even blijven genieten van. Uh, van dit winterwonderland. En op de Slenerschool, want dat vond ik echt zo'n zo feest. Ik mocht mijn dochter naar school brengen. Ja, en een heel stom iets. Ik moet morgen gaan wij dus... daar denk je het ook niet doen bij, Bella. Dan moeten we een pui van in, in ons huis vervangen. Maar ja, niet de gedachte dat het natuurlijk zou zijn... terwijl het buiten min zes is. Maar goed, Nou, dat gaan we morgen. Dat, dat is weer een probleem voor morgen. Hé, hey, we hadden net al... Uh, net probeerde ik het al eventjes... Uh, uh, in mijn beste uh, Frans om een vorige nummer aan te kiezen. Uh, uh, ik had het net over Alternative FM. En een van de belangrijke festivals in Nederland... die dit jaar helemaal online is geweest... is uh, Eurosonic Noorderslag. Want daar wordt altijd, dat is eigenlijk een beetje al de aanloop... naar het nieuwe festivalseizoen. En uh, ja, daar worden heel veel bands... die presenteren daar uh, hun nieuwe muziek. En uh, nou, Jaap die weet daar veel meer van dan ik. Maar ik uh, vond één nummer... wat ik uh, zelf alweer heel erg leuk vond. En uh, alleen al de titel van de band... Ze heet namelijk Louise en de Jacuzzi's. En het uh, nummer heet uh, Dilem. Dus uh, nou ja, die ga je vast vaker tegenkomen dit jaar. Ik vond het in ieder geval een fijn nummer. Ja, nee. Si je genre tu recommences mm. quand je suis triste je chante mm. ne jamais tout donner de moi mm. dans ce monde c'est le diable qui est roi mm. elles me disent que j'ai la poisse, poisse. la cape de velours ça part seul seul seul si je pouvais je vivrais seul loin des problèmes et des dilemmes là là là là si je pouvais je vivrais seul loin de mes chaînes et des gens que j'aime là là là là je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, na, na, na, na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, na, na, na. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène, laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne. Ma blessure saigne et le sang monte à la tête. Je reste la même et ce, quoi qu'il advienne. Au plus j'ai la haine, plus ils me font de la peine. Je n'est pas noire, elle est couleur ébène. Où zit tu sereine, où fais juste la guerre? Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine. Seul, seul, seul. Je veux être seul, seul. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, na, na, na, na. Je pouvais, je vivrais seul loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Nananana. Nan, nan. Si je pouvais, je vivrais seul loin des problèmes et des dilemmes. Nananana. Nan, nan, nan. Si je pouvais, je vivrais seul loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Nananana. Nan, au nan. oh, plus j'avance, au oh, plus je les devance. Tant pis si tu ne suis pas la cadence. Je ne sais même plus sur quel pied je danse. Encore un acte trop frais ça dérange La mélodie me perce et me ronge Chaque mot me perce et donc je plonge Dans les profondeurs de mes songes Je nage me noie dans la pénombre Si je pouvais je vivrais loin des problèmes et des dilemmes na, na, na, na, na. Je pouvais je vivrais si loin de mes chaînes et des gens que j'aime Na Si je pouvais je vivrais si loin des problèmes et des dilemmes Na na Si je pouvais je vivrais ce loin de mes chaînes et des gens que j'aime Na Seul, seul seul je veux être seul Le rythme van Zantvoort en uh, wat ik nog even wilde zeggen, voordat we eens even gewoon een paar lekkere nummers achter elkaar gaan draaien, is uh, je kan ook altijd meepraten en je kunt natuurlijk ook altijd even een nummer aanvragen als je dat leuk vindt. En dat kan uh, heel makkelijk. Uh, ik heb al een paar keer de Instagram genoemd, maar je kunt ook gewoon een appje sturen naar de studio. Of je kunt zelf bellen als je dat leuk vindt. En dat kan naar het nummer 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. En ik ben altijd gewoon benieuwd wat je aan het doen bent. Dus uh, misschien wil je wel helemaal niet in de uitzending... of wil je gewoon even een, een uh, plaatje horen. Maar je kunt ook gewoon even een foto maken naar buiten. Wat, wat jouw uitzicht is op dit moment. Dan uh, zal ik dat ook eens even delen. Maar uh, nou, doe dat vooral. Stuur even een appje naar 023-573-0393. Ik ben benieuwd wat je aan het doen bent. Hé, hey, we hebben nog uh, een minuut of 16. Dus we gaan eens even kijken of we... heel veel gezellige, vrolijke platen... achter elkaar kunnen draaien. Um, de volgende is wel een mooi verhaal op zich. Dat is... Um is Sarah Borellis En uh, zij, uh, zij werd gevraagd... om, uh, om door haar plaatgema's... ja, je moet een, uh, je moet een, uh, een liefdesliedje schrijven... want dat, is, uh, dat, dat werkt goed. Dat scoort altijd goed. En daar had ze dus helemaal geen zin in. En uh, daar kwam dus dit nummer uit. Waarin ze dus letterlijk zegt... I'm not gonna write you a love song. Maar het is wel een grote hit geworden. Sarah Borellis. Head and you tell me... We het al even over de Jeu de Boelbaan in Haarlem. Dus ik ga even proberen om uh, de oprichter daarvan aan de telefoon te krijgen. Maar daarvoor, Chesto de Business. Let's get down, let's get down, the business. Give you one more night, one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down, let's get down, the business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart spin.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 Let's get down, let's get down to business. I'll you one more night, one more night to gather. We've had a million, million nights, just like let's get down, let's get down to business. Ja, en in het Hardems Dagblad stond vandaag wel een mooi verhaal. In de, in de tijd dat het natuurlijk vooral heel veel dingen dicht zijn, is het altijd goed om ook te lezen dat er ook dingen open gaan. En uh, ja, dit is wel een hele bijzondere, want er komt een Jeu de Boelbaan. Nou, en uh, als je denkt dat Jeu de Boel nog een oud stoffig imago heeft, dat klopt helemaal niet meer. Jeu de Boel is hartstikke aan de hand. En uh, aan de telefoon hebben we Rogier van Geneugden. Goedendag. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hey, wat een mooi bericht. Ja, dankjewel. Wat, uh, wat moeten mensen zich er een beetje bij voorstellen in Jeu de Bull bar? Uh, Zo de is eigenlijk, uh, ja, we trekken het uit de stof. Uh, dat doen we al een paar jaar door het hele land. Het werd nu tijd om naar Haarlem te gaan. Uh, Zo de is een plek waar je lekker kan spelen. Zo de Boelen liggen acht Zo de binnen en een aantal buiten op het uh, terras. En dan kun je lekker met uh, groepjes, familie, vrienden, uh, hockeyteampje, voetbalteam, kun je lekker komen, komen spelen. En bedrijven komen lekker uitjes, uh, bedrijfsuitjes doen bij ons. En het is één grote gezellige uh, ja, boel. Wat goed. Hey, en uh, en uh, waar komt het in Haarlem? Uh, ik denk dat heel veel mensen de lichtfabriek, het lichtfabriek, wel kennen. Daar mm -hmm. uh, is een ontwikkeling Harlemmer Stroom en uh, de oude Oerkap. Uh, in dat pand gaan we zitten. Dus dat is aan het water, prachtige plek. Ja. Uh, 800 meter terras. Dus kun je je, je kinderen lekker met de plasticballen laten gooien. En dan kun je zelf uh, los. Het wordt heel leuk. En je kan ook karaoke zingen. Eén grote chaos moet het worden en uh, hopelijk een beetje in de, in de zomer als het mee zit met de COVID dat we open kunnen. Ja precies, wat goed. Hey. En uh, volgens mij is dat, uh, je komt er met het spoor ook langs hè? Je, je kan het altijd vanuit de trein geloof ik ja. al zien. Ja precies. Klopt ja, ja. ja. Het is daar net bij de, bij de brug net voor ja, het station. Hele mooie plek. Het, het, ja het is een heerlijke plek en uh, uh, uh, ja, we in de we, we, we, komen meerdere hele mooie lokale bedrijven en partners, er komt een hotel... Dus het wordt een, een gebiedje, wordt helemaal wordt ontwikkeld. Heel erg leuk. Uh, het ligt natuurlijk al een tijdje braak. Dus mooi om, om dat uh, terug te geven aan de stad. Ja, wat goed. Hey, en uh, denk je dat er ooit een kans in zit dat, dat we hier in Zandvoort uh, ook een uh, Jeux de Boer krijgen? Uh, ja, je hebt zand genoeg. <laughs> ja, dat waar. Uh, ja. Nee, ja, wij, uh, wij, wij, wij bereiden uit. We gaan nu Haarlem gaan. We gaan natuurlijk eerst uh, kijken als mensen daar enthousiast zijn. En dan uh, zijn wij wel bereid om in elk uh, geheugdreisje... dat zullen we het niet noemen... maar om, om een bar uh, neer te zetten. Maar... Ja, superleuk. Ik denk dat het publiek daar... dat het uh, perfect is. Uh, dan heb je iets te doen, zeker dus als je net wat ouder bent dan uh, mensen in de stad. Het uh, is denk ik, een topdoelgroep om lekker te komen, ja, joh, te komen nee. spelen. Nou, het is uh, vanuit, uh, vanuit Zandvoort, uh, als je, als je omdat je gaat borrelen, kun je het beste met de trein gaan. Nou, dat is ongeveer een kwartier. Dus dan, uh, en dan sta je bij ja, jullie op het Sjöderboelterras. Vijf, vijf, vijf minuten lopen, doorstappen en dan sta je ballen te smijten en, uh, en Eltje en bier in jezelf gooien. Nou, wat eerlijk. goed. Wat gezellig. Hey, en uh, wanneer denk je, als het dus allemaal mee zit, wat is de planning als je, als je in de zomer, als je open zou mogen, ja, wat realistisch. Waar wij een beetje vanuit gaan is dat we in, uh, in juli, 1 juli, dat we dan ongeveer weer op kunnen. Dat klinkt nog heel ver weg, is ook nog heel ver weg. Dus de hoop is dat het april uh, mei is. Maar dat vinden we eigenlijk niet realistisch. Dus uh, we gaan er vanuit van uh, juni, juli dat we los kunnen. Ja, uh. nou, hartstikke goed. Hey, leuk dat je het even wilde vertellen. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Kom lekker langs naar de opening. Wordt heel tof. Gaan we doen. Dankjewel. Eh, doei. Hey, ja. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. I'm looking for a girl like me. La, la hey. I want a girl like Shakira. Hey. Esa latina está rica. Yeah. I want a find me a chica que sepa vivir y que viva la vida. I need a bien bonita, Ooh. elegante señorita. Ooh. Girl, I want you when I need you all of my life. Let's team up. I want a girl that shine like glitter. A girl that don't need no filter. For real. For real. A girl that's a natural killer. Brr. I want a girl that's a heater. Ha. Caliente off the meter. Ha. Yo quiero, meter. Yo quiero una chica que no me diga mentiras. So they tell me. Quiero una mujer, una princesa, no tiene no boundaries that's When de in the bed. A girl that be To use the best. I want a girl who's a diva, no quiero otra, es. So they tell me they're looking for. Latinas, Latinas, me latinas latinas it up, sha shock, up. Sha, sha, I like Latinas, ones who look like Selena, a Bunda like Anita, more than us that's Masfina. I like Dominicanas, boricuas and Colombianas, And East LA I like the Chicanas, and they want a piece of the big manzana hey. So they tell me that you're looking for a. Girl. Oye yeah, mami estoy buscando una like met Me yeah, Shakira en het nummer heet Girl Like Me. Dat ga je vast nog wel veel vaker horen hier op ZFM. Nee, en uh, dan is er nog 1 minuut 40 over. Dus ik durf het... Ik kan het gewoon niet over mijn hart verkrijgen om dan nog een plaat te starten. Want ik kon er net even een eentje, niet eentje vinden van 1 minuut 40. Dus uh, nou, dan praten we de tijd gewoon even vol. Superleuk dat je luistert. Blijf vooral luisteren naar ZFM. Want uh, vanavond, zoals ik al vertelde, heb je... Uh, Jaap Koper met Alternative FM tussen 8 en 10 met uh, de meest mooie platen. En je kunt alvast even op zijn Facebookpagina kijken of op Instagram... Uh, wat hij allemaal gaat draaien. Meestal plaatst hij het ook wel door naar de Instagram-account van ZFM zelf. En uh, ja, voor de rest is het een dag om lekker naar buiten te gaan... en te sleeën en te genieten. Um, dus kijk even of je tussen je werk en je calls door nog even de tijd hebt. Want ik zou nog een uitgebreid weerbericht doen... maar er kwam even een telefoontje doorheen. Maar het, het ziet er een beetje... De... eerst zou het nog tot en met volgende week donderdag koud blijven... maar het ziet er nu toch naar uit... Alsof het uh, vanaf zondag, toch al wel uh, vanaf maandag, zeg maar. toch wel wat, wat, ja, wat minder koud gaat worden. Dus uh, dan gaat de sneeuw verdwijnen, waarschijnlijk. Jammer genoeg. Ja, even kijken. Oh, ja vanaf maandag is het, echt wel weer, uh, is het overdag echt wel weer boven, de, boven nul. Dus uh, geniet er nog even een paar dagen van. En uh, ga ook schaatsen. Het Zwanemeert hier is ook al bijna dicht. Maar kijk even op IJsmeester. Dan kun je zien waar je veilig kunt schaatsen. En uh, ja, heel veel plezier ermee. En het is toch wel weer bijzonder. Het was voor mij lang geleden dat, uh, in deze sneeuw. Hey, ik vond het weer hartstikke leuk om het, uh, om het te maken. Dit waren weer twee uur lang Dromenzee. Met een prachtig verhaal van Debbie. Heel veel muziek. De jeu de boelbaan. Nou, genoeg om over te praten: ijsculturen. Het was weer een mooie ochtend. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week. Tot zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.